Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reden dat Nederland zich bij de VN heeft onthouden van stemming... over de resolutie over een staakt het vuren... is dat Israël het recht moet behouden om zich te verdedigen. Dat zegt demissionair premier Rutte in een reactie tegen de NOS. Nederland was een van de 45 landen die zich van stemming onthielden. De motie van Jordanië voor een staakt het vuren... om humanitaire hulp mogelijk te maken... werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen. Het Israëlische leger zegt dat het een droneaanval heeft uitgevoerd in zuid-Libanon, Men niet na de genoemde terreurgroep zou op dat moment bezig zijn geweest met de voorbereiding van een anti-tankraketaanval op een gebied in de buurt van een noord-israëlische nederzetting. Hezbollah heeft vanuit Libanon de afgelopen weken tientallen raketaanvallen uitgevoerd op posities van het leger en steden in het noorden van Israël. Ook vannacht gebeurde dat, zegt Israël. Borstkankerpatiënten kunnen in Nederland moeilijk aan benodigde medicijnen komen. Volgens Borstkankervereniging Nederland zijn vijf medicijnen niet beschikbaar... en zijn patiënten daar soms wanhopig naar op zoek. Volgens de vereniging hanteren oncologen strengere criteria voor nieuwe medicijnen. De patiëntenvereniging zegt dat de regels in andere Europese landen minder streng zijn... en dat borstkankerpatiënten daardoor over de grens op zoek gaan naar de medicijnen. Een verkeersongeluk in Egypte heeft dan zeker 32 mensen het leven gekost. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Volgens Egyptische media ging het mis in de ochtendmist. Op de weg tussen Cairo en de havenstad Alexandrië. Een bus zou een geparkeerd voertuig hebben geraakt. Waarna andere voertuigen tegen de bus botsten. Meerdere voertuigen vlogen daarna in brand. Het weer. Vanuit het zuidwesten buien, maar daarvoor af en toe zon en vrijwel droog. Het is 13 graden aan zee tot 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een file in de regio op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. De verdraging is daar een kwartier... en dat heeft te maken met een ongeluk bij Knoop de Nieuwe Meer. Daar zijn ook twee rijstroken dicht... Tot zover de ANDD verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het is dus onvoorstelbaar, Benno. Na 6,5 jaar kon ik gewoon de wet naar de studio weer vinden. Zo is het mogelijk. Onvoorstelbaar. My Ever Changing Mood openen een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag vandaag. Uh, met Benno Veugen natuurlijk. En Anders Sandberg. Na 6,5 jaar hebben we jonge, weer gestrekt om eens even Rob Harms te vervangen. Op de zaterdagmiddag en welkom bij natuurlijk Zandvoort op zaterdag. En uh, nou, ik ga straks eens even gezellig bijbabbelen met uh, Andor, hoe het allemaal met hem gaat. En ik heb natuurlijk... Verkouwen. Uh, verkouwen. <laughs> ja, vooral dat. En het weerbericht in dit uur. En eens even kijken, we hebben dan nog wist uh, je dat uh, we volgende week, vandaag over een week, hebben we de 11... Strandenloop uh, hier in Zandvoort, vanuit Zandvoort en weer terug. Um, daar uh, is een heel verhaal. Okay. Maar, maar wel heel leuk. Uh, dat gaan we behandelen. Om uh, eens even kijken, er wordt gevoetbald uh, deze vandaag. En dat is natuurlijk SV Zandvoort. En dan scroll ik in mijn. Uh, waar heb ik? Jan van der Lede, die gaat in ieder geval verslag doen. Dat is een ding, wat zeker is. En we spelen tegen uh, reger Boys en ze, onze jongens zitten in Heru-Groewaard. en de wedstrijd begint om 15.15 .15. en we gaan het nou straks eens even horen hoe dat er allemaal aan toe gaat. Hou je van voetballen, Andor? Eh uh, nee. <laughs> Maar de verrichtingen van Zand Zandvoort vind ik wel interessant om te volgen. Oké, okay, okay, helemaal goed, ook goed, En natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek want ja, we hebben natuurlijk uh, Mr. Euro Breakdown in huis. Oh, ik het zo. Ja. Nou, ik weet niet of je deze man kent. Dit is nee. Little Stewart. Hij uh, deed de Netflix-serie uh, uh, Lilia Hommer. Ah, oh, oké. Okay. Little Stewart? Yes. So Bruce, uh, ja. Zat het binnen van Bruce Springsteen, geloof ik. Gaaf. Dit is Pitter Fruit. I was born lucky, they always say. I work in these fields of plenty. Sweat for the company far away. Fruit once sweet, now has bitter taste. I'm sorry. Jij hebt er wat langer last van dan ik. Maar uh, 6,5 jaar geleden had ik uh, nog geen bril. En uh, <laughs> het was geen Little Stewart, maar Little Steven. Ja, ja, ja, ja, ja. ja weet je, Door dat harde rennen hier naar de studio toe is mijn ja. hele bril geslagen. Ja. ja. Dan, uh, Gok je maar wat, hè? Ja, ja, precies. Nou ja, dank aan jouw Koper die dat, uh, zo oplettend is en uh, streng en kritisch meeluistert. Dat is allemaal goed. Precies. Zeg, Andor, ik heb ja. een paar vragen voor je. Oh. Um, wat mij Ik heb me even verdiept in jouw persoontje. Oh. En uh, wat ik zo leuk vond, uh, dat las ik op jouw CDA-pagina... Uh, oh. Uh, dat jouw moeder is al uh, De familie van je moeder gaat al terug tot de 16e eeuw. Klopt. Dat, dat is ja. ongelooflijk. Ja. Hoe hebben jullie dat eigenlijk uh, uh, vast uh, kunnen stellen? Geen idee. <laughs> <laughs> nee, uh, ik weet dat bij mijn oma... er was altijd een... Uh, uh, bij de trapingang uh, was er een uh, stamboom. en okay. uh, uh, Een blauwe. En uh, dat ging terug tot de 16e eeuw. Dus vandaar nou dat ik dat weet. gaaf, gaaf. Ja. Ja, wat leuk. Uh, ja, toen, ik, ik zat aan mijn eigen stamboom te denken. En toen denk ik, ja, ik weet dan toevallig dat mijn uh, stamvader um, in 1573 onthoofd is door de inquisitie op het vrijtocht van Maastricht. Oké. Okay. Ja, ja, dat was toch wel een uh, opmerkelijk feitje. En uh, sindsdien begreep ik mijn... Uh, mijn haat jegens het instituut Kerk. En die. Um, maar uh, maar dat, is, dat is eigenlijk ook de 16e eeuw, denk ik dan. Klopt. Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, ik heb, uh, zoals je ziet, uh, ik ben wat uh, bruinige huid. Ja. Dus wij vermoeden dat er in de 80-jarige oorlog ooit een Spanjaard naar binnen is gekomen. Maar uh, ja blijven hangen in Zandvoort. Precies, ja. ja. Zoals het toen heette. Maar in ieder geval, dan weten we ook waar jouw Borgondische ge, uh, ja. gedrag uh, van komt. Als je uit Maastricht, uh, je voorvaderen komt. Precies, precies. Ja. En ook een zeer zuidelijk. En, uh, inderdaad, en dat is eigenlijk... Uh, en het, ik zal je het verhaal dan... Hoe kom ik dan uiteindelijk in Zandvoort terecht? Nou ja, dat is heel eenvoudig. De, uh, uh, België bestond natuurlijk nog niet. Ja. En, um, en dat is... Uh, België bestaat al... Uh, nou, 1830, op, hè? 1830. Nou ja, toen brak de Eerste Wereldoorlog uit en uh, mijn overgrootvader, die had een bedrijf in Lanaken, dat is een plaats naast Maastricht, even over de grens, en die is toen gevlucht en zo zijn wij uh, veugjes uiteindelijk in Nederland uh, terechtgekomen. En uh, dat is dan ook het enige, uh, de rest zit toch allemaal in het zuiden, dus uh, uh, dat is wel grappig. Uh, en uh, eerst in Rotterdam, toen Amsterdam, nou ja, dan uiteindelijk kom je hier een beetje terecht en Goed, um, Ando, in ja, 2010 en 2014 ben je wethouder geweest. Ja, uh, klopt. Hoe, hoe kijk je daarop terug? Ja, ik uh, vond het de mooiste hondenbaan van mijn leven. De, de, wat zeg je nou, de mooiste hondenbaan van je leven? Hè? Ja, <laughs> ja, nou ja ik, uh, ik heb het uh, altijd wel een eer gevonden om dat te mogen zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. In... 4,5 jaar. 4,5 jaar, ja, ja. En uh, nou ja, je schrijft uh, de, de nieuwbouw van Albert Heijn... Uh, dat is uh, onder jouw bewind, uh, zal ik maar zeggen, uh, tot, tot stand gekomen. Dat moet toch wel een enorm proces geweest zijn... Uh, waar je, als, als, denk ik, als wethouder uh, misschien wel dag en nacht mee bezig bent. Uh. Nou, inderdaad, dat, uh, uh, dat lag al een tijdje op schat gat toen ik uh, eraan begon. Ja. Maar uh, ik ben maar een klein gedeelte van het hele geheel geweest. Maar uh, ik ben blij dat het wel uh, uh, toen destijds gelukt is... Ja. En ik weet nog wel dat ik toen in 2015 dat werd geopend... dat ik daar best wel trots rondliep. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja ik, ik kan me nog herinneren, er was toen verkiezingen... en toen zaten wij met de studio nog op het Raadhuisplein. En, um, en wat, mij toen, uh, wat ik me nog zo goed herinner... en ik vertelde mijn vriendin nog wat... dat, ik, uh, dat je toen tegen mij zei van... ja, ik, uh, ik, ik ben kandidaat geloof ik voor, uh, voor het CDA... Mm -hmm. en, uh, maar... Um, ik heb maar één ambitie en dat is wethouder worden. Dat is toch uh, gelukt nou, ook. Ja, dat is nog gelukt ook. Ja, het nog gelukt ook dat, dat heb je ontzettend goed gedaan. Maar, maar is dat keiharde onderhandelingen? Of nee hoor. Het nee, nee, nee. is geen, geen keiharde onderhandelingen geweest. Dat, uh, Zo gaat het niet bij het CDA. Zeker niet. Nee. Nee. Nee. Het CDA heeft trouwens uh, gisteren, het CDA van Zandvoort, gisteren nog een, ons een uh, e-mail gestuurd. Oh ja? Ja, en het gaat over Rolf Enstra. Je kent hem misschien persoonlijk Zeker? wel. Ja. Ja. En die schrijft uh, Geacht College. Uh, dat is een brief die hij naar het college heeft gestuurd. Uh, hij heeft spoedvragen... Ik wist niet dat dat bestond. Hij heeft spoedvragen gest, uh, gesteld. En het gaat over de, de bereikbaarheid van Zandvoort. En dat komt omdat de omliggende gemeentes... die zijn van plan om uh, daar halen meer 20.000 woningen... halen 10.000 woningen... En, uh, die, ja, en dan moet die infrastructuur die moet natuurlijk uh, de, uh, worden aangepast. En uh, blijkbaar is Ralf uh, benauwd dat uh, de toegang tot Zandvoort uh, problemen geeft. Uh, zit je nog een beetje in die politiek? Uh, nou, of? ik heb wat andere uh, uitdagingen in mijn leven, laat ik het zo stellen. Dus uh, politiek uh, is bij mij op een laag pitje op dit ogenblik. Ja, ja. ja. ja. Nou ja, goed. Uh, het CDA-Zandvoort die, uh, die houdt zich dus daarmee bezig momenteel. Heeft het uh, BMW de vraag gesteld? En we wachten het rustig af. Heb jij er een mening over? Nou ja, kijk, sowieso liggen in er de, in de regio, zeg ik helemaal, niet zo'n goede West-Oost-verbinding. Nee. Maar kijk, als is... Je, het is altijd, dat zal jij beamen, Benno. Want ja. Als jij van uh, Zandvoort naar de snelweg, dan is het altijd wel. Uh, uh, bij, bij, bij, bij de, we doen dat. De. de Prinsenbrug, en, ja, uh, ja. dat is altijd wel een, een mooie, mooie flessenhos is dat. En de Kroekjesbrug wordt nu ook een Zeker. hoofdpijn dossier, want die gaan, ze, die gaan ze slopen, de, is oude, dat brug. Zo? Ja, de okay. oude brug. Ja, de oude brug wordt gesloopt. er komt een nieuwe voor in de plaats. En dat ja? gaat maanden gaan, die brug uh, is maar beperkt toegankelijk. Dus, uh, nou ja, dat... Uh, uh, Ik zie een uitdaging komen. Ja, gewoon in je dorp blijven. Dat kan ook. <laughs> Of met het openbaar dat kan ook. Ja, ja, ja. gewoon een treintje of pakken. Kan ook? Ja, ja, ja. ja. Of lekker wandelen. Daar gaan we het straks even over hebben. Uh, oh, ben jij een wandelaar of niet? Uh, ja, op zich wel. Okay. Maar jij allemaal. Ik ook. Maar ja. ga je zeker in het, het volgende deel van een. De, ik heb me totaal niet voorbereid, dat merk je nu. Nee, al. Ja, dat je niet. Het gaat heel goed. Okay. Uh, maar ik, ben, ik, ik kijk uit naar je volgende plaat. Uh. Oh, dat is uh, een uh, beetje ook uh, zon voor, denk ik. Rumors in the City. Oh, lekker. Content Sharp. While I'd hear Night falls and passes right now As if the sun from disappear the crazy mothers there's no more waiting for the sons, no more weeping for their husbands, 'cause they know they won't come home. In the town where half and rumors, where the writer writes his words, with someone every day. In a town that always 6.9 ZFN Ja, ik heb helaas geen nieuwe plaats meegenomen. Ik dacht dat het gewoon hier in de studio lag. Maar uh, oh. ik heb gewoon uh, mijn oude koffer van 6,5 jaar mee, geleden meegenomen. En kijken wat erin zit, dat is het een beetje meer. Waar je uitzending toen mee geëindigd <laughs> bent. Dat ja, geweldig. <laughs> maar dit is wel een Rob Harms classic, noem ik hem altijd. Oh ja, oké. Okay. Pepsi and Shirley met hardik. Goed zo. goed. Ja. Nou, het is exact half drie. Nou, knap hè. Ja, Tjonge, jonge, jonge. Hoe, hoe doe je het? En we gaan altijd om half drie even het weer doen. Nou, het blijft regenen. Het is regenachtig. En het blijft het ook Of niet met grote bakken uit de hemel. Maar vanmiddag, vanavond. En normaal, anders schijnt er trouwens wel de zon op zaterdagmiddag. Dus aan wie het ligt, ik weet het niet. Ik denk dat het aan Rob Harms ligt, want die brengt... Zo'n zonnetje in huis. Het gaat ook wat harder waaien uh, vannacht in ieder geval. Uh, de temperatuur die zakt naar 12 graden. En de wind gaat naar 6 bovenvoor. En dan de komende week, dames en heren. De morgen 29 oktober wordt het 14 graden. 6 millimeter... En Zuid-Zuidwest is de wind. En dan eens even kijken. De rest van de week, maandag en dinsdag, 2 mm regen. Ja, ik, ik concentreer me maar op de hoeveelheid millimeters die men verwacht. Want het loopt eigenlijk alleen maar op woensdag 6 mm. Donderdag 11. Vrijdag 10. En dan zaterdag 4 november 13 mm. En wat gaat er volgende week zaterdag gebeuren? Hier in Zandvoort de Elf Strandentocht van de Hartstichting. Er hebben zich, uh, eens even kijken... inmiddels 2008 deelnemers aangemeld, 162 teams. En er is opgehaald 121.000 euro en 6 eurotjes. Uh, wat is de 11 Strandentocht? Nou, ik uh, wil het wel weten. Ja. ja, dat is heel bijzonder. Het is zo de mensen die komen hier naar Zandvoort toe... naar de Tijn Akersloot Paviljoen, zeg ja. ik het goed... ja. Um, dat de eerste die uh, voor de 50 kilometer die moeten al om tussen 5 uur en half 6 moeten ze zich melden en dan worden ze met de bus naar Terheide gebracht, dat is een plaatsje van, uh, bij, Den, de, bij Den Haag is dat ja, toch? Ja, bij ja, Graaf ja. En daar wonen uh, iets van 750 mensen. Maar goed, ze gaan naar de reddingsbrigade van Ter Heide... worden ze daar gebracht. Ja. En dan gaan ze over het strand weer terug. Ja. Nou, en hetzelfde gebeurt met uh, de deelnemers... van de 20 kilometer en van de 10 kilometer. En elke keer als er... Uh, uh, hoe heet het? Als zij worden... Uh, gestart dan. Is even kijken. Dan hebben we een bekende persoon. En het is niet de eerste de beste. Het is uh, Barbara Delor. Uh, ken je nou dat? Zei... Zeker van Nederland in beweging tegenwoordig. Ja, Nederland ja. in beweging. En Doe je ook aan mee, of niet? En, ja, natuurlijk. Ja, uh, uh, hoe laat is het eigenlijk? Uh, uh, Zes in zorgers. <laughs> ja. Ja. En die uh, gaat uh, de mensen een warming-up geven. En trouwens zijn ze uh, wildkampioen uh, schaatsen. Op ja, een ja. bepaalde afstand. En, uh, en uh, Barbara De komt uh, volgende week in, in, uh, in dit programma een, uh, een uh, interviewtje geven. Dus dat nou okay. niet in de studio, maar ze is, uh, loopt namelijk zelf mee. Ik denk met de deelnemers van de 10 kilometer. En uh, dus over het strand en dan iemand van de Hartstichting doet haar een telefoon in de handen. Van hier heb je ZFM. Hier en, heb je Benno. En, <laughs> ja, ja, ja, zo is het. Ja, ja. Ik ga er in ieder geval even met de babbelen. Um, dus, uh, maar je kan je nog opgeven. Uh, ik heb een website voor je. Elfstrandentocht.nl um, Daar uh, kan je opgeven. En dat wordt... Uh, nou, uh, je, ik, ik zei het al. 2008 personen doen eraan mee. En dat wordt uh, heel gezellig en heel leuk. Uh, um, en waarom? Ik vroeg me dus af. Hoe komen ze nou een Elfstrandentocht? Ik even, even kijken. Ter Heide is het. Scheveningen. Het is Katwijk. Noordwijk. Wassenaar denk ik. Lang of wel de Slag. Ja. En uh, Monster denk ik dat je dan ook uh, nog ergens aanraakt. Kijk, Duin. Ja, dat zou heel goed kunnen. Kom ik aardig in de buurt? Ja, ja, ja, ja precies. Zo, uh, zo wordt er ook uh, gerekend. Uh, het is uh, Terheide, Kijk Duin, Scheveningen, Scheveningen Noord, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Noordwijk, Noord, Noordwijk, Noord. Noordwijk, Ja, zeker. Ja, <laughs> en dat, dat schijnt je dus ook te hebben. Strand, Noordvoort. Noord, Voort. Daar ga je dus omheen en uiteindelijk... Stanford uh, natuurlijk. Maar Noordwijk Noord noemen wij in de volksmond gewoon Langeveldenslag. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ik vind het goed. Um, EHBO eh, enwezig, waterpunten, enzovoorts, enzovoorts. Dus um, nou, ik zou zeggen, 11 strandentocht.nl. Als je mee wilt doen. En heel veel, hoe heb jij wel eens trouwens? Want jij bent een wandelaar. Zeker. Ik heb, uh, uh, ik heb in maart, eind maart heb ik toen van Zandvoort naar Scheveningen gewandeld over oh, het strand. Dus precies de andere kant op. Ja, ja maar dat was, uh, dat was 37 kilometer was dat. Ja, oké. Okay. Dus ik weet hoe dat is, maar uh, wat wel van belang is, ja. en, uh, uh, is uh, hoe laat het hoogwater en laagwater is. Ja, ja. Want uh, als het in de middag laagwater is, dan is het uh, wel fijn, maar als het hoogwater is aan het einde, dan heb je toch wel vrij heftig, kan ik je vast verklappen. Want, je, dan moet je door het mullersand. Ja, en ja. Aan, het, aan het einde ben je toch wel een klein beetje moe, en ja. als je dan ja dan weer door het Middelzand. Dus dus ik, geen... ik hoop dat ze, dat, ze, dat ze mijn tip hebben uh, gepakt en uh, ja, ja. Want je kon, ah, kijk je... dan hebben al die <laughs> je, je kan er geen strand meer zien denk ik uh, na 37 kilometer. Uh, nee dat klopt. ik was yeah. ook wel, uh, wel uh, ik had maar ik had het goed gedaan want ik vertrok met hoogwater en ik eindigde met laagwater. Oh, okay. dus uh, dan, uh, oh. dan is het gewoon een stuk fijner. oh ik denk niet dat de Hartstichting zo rekent. Nee, want dat is ze gewoon hebben we gewoon een datum geprikt. Puur logistiek. <laughs> dat denk ik wel, ja. ja. In ieder geval, het is, wordt niet warm. Dat scheelt uh, uh, volgende week zaterdag. Uh, want, eens even kijken, want dat had ik nog niet. Uh, 10, 11 graden uh, wordt het volgende week. Uh, 13 graden, oh jee. Toch iets warmer. 13 graden, maar die water, hè? oh dat lijkt me toch wel heftig. Uh, als je bakken water over je heen krijgt. Het uh, polsjouw, dat kun je altijd, altijd gekleden ben je? Ja, ja, ja, Zeker, ja Oké. Okay. Maar je schoenen worden toch nat? Ik... Als jij je... goede wanderschoenen hebt, worden je wanderschoenen niet nat. Oké, okay. oh, nou, ik ben een oude zeur, maar. Ik merk uh, maar, het ja. ja. <laughs> Gooi nog maar een lekker plaatje weer in. Ja. Ah, sorry, ik, uh, ik was. Uh, ik jij was zo lekker bezig met het weerbericht dat het regenen en regenen. Dus ik ja. dacht: van, er is maar één plaat mogelijk: ja. Cacebo, like Alexa Pen, of the Rainy Days, Never Say Goodbye. Ja. Oké.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 I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then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 You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. Fullman Circle met Half Moon Run en daarachter James Arthur Say You Won't Let Go. Ja, ja, ja. Even wat uh, nieuws van onze vrienden van de reddingsbrigade. Uh, even kijken, op 22 oktober werd bij de Zandvoortse reddingsbrigade... een uh, bijzondere nieuwjaarsduik uh, gedaan. Het was namelijk uh, Tom de Rode, die werd uh, op uh, de dag daarvoor op 21 oktober 80 jaar... En het wilden ze bij de Zandvoortse Racebrigade graag vieren met een nieuwjaarsduik. Heel veel Zuidposters, zoals ze dat noemen, aan Post Zuid, doken met hem mee. Er waren natuurlijk ook cadeaus en had de secretaris nog een mooie extra verrassing. Tom is namelijk al 65 jaar actief bij de ZRB. Naast heel veel verschillende bestuursrollen in zijn wandelend archief van de club. En hij zei tot op de dag van vandaag een grote motivator voor de jeugd en andere leden. Is hij elke dag met broer Eck en vriend Rob op de post aanwezig? Voor een frisse duik aan de zee. Nou, Tom nog van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM. En ZFM, moet ik nou eigenlijk zeggen. Wat, wat jij zijn, wil? Ja, we zijn natuurlijk ook <laughs> een beetje van de zee. En de leuke foto's te zien op, op de Facebookpagina van Zandvoort. De Zandvoortse Reddingsbrigade. Dan bij de buren, Reddingsbrigade Bloemendaal. Daar als je van zwemmen houdt. Dan kan je lekker bij hun gaan zwemmen. Want uh, zij, uh, de, zij gaan namelijk uh, een cursus geven over zelfredzaamheid in het water. Je moet er natuurlijk wel je zwemdiplomas A, B of zelfs C voor hebben. En dan kan je bij hun terecht en ook voor het redden van leeftijdsgenoten... het redden van drinkelingen. En dit gebeurt allemaal onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs... van de racebrigades van Nederland... Uh, meer informatie en aanmelden kan via reddersbrigade-bloemendaal.nl Heb jij al je diploma's of niet? Uh, nou, A denk ik. Ah, alleen A? Ja, dat is, ja, toen bleef ik eigenlijk... Ik blijf nou wel aardig drijven ook <laughs> met, met mijn postuur. Dus dat, dus dat gaat wel goed. Nee, het is... Uh, uh, ja, ik kan me dat eigenlijk niet meer herinneren. Het was wel een, een redelijke bevalling, dat afzwemmen voor mij. Dat uh, was nog in het oude sportvolse bad in Haarlem. Uh, met die hele... Oh, dus bij, de, bij de stoop bedoel je dat? Ja, dan? Ja, ja. ja. Dan moest je, moest je uh, van een hele hoge kant af springen. En uh, ja, ik was toen ook maar een klein jongetje, dus... Uh, en ik was al, uh, tegenwoordig is het, uh, ja, mijn kleinzoon is geloof ik uh, drie, vier of zo, dat hij al ging zwemmen. En uh, maar uh, ik was uh, zeker al wat ouder. En um, nou ja, um, en, en jij heb jij eigenlijk bij de rechtsbrigade gezeten? Nee, ik heb, niet, ik heb bij de Waardspotvereniging gezeten daarnaast. Oh ja, natuurlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik liet me altijd redden. <laughs> Zo is dat. Ja, er ja. moet ook iemand gered worden. Zeker. natuurlijk. Ja. anders hebben de redders weer niks te doen. Dat is uh, mijn idee. Nou, oké, okay, uh, we gaan eens even kijken. Want het is 1449. Uh, nog even lekker muziek en straks nog een berichtje. Oké, okay, prima hoor. Garbage Stupid Girl. Pretend you're high. Pretend you're bored. Pretend you're anything. Just to be a sword and what you need. Melkham, ik snap nooit waarom die B altijd moet dan in, uh, in Amerika. Dat is ook uh, Benno V. Veugen dan, denk ik of zoiets. <laughs> R-O-C-K-A ja, ja, ja. in de USA. En daarvoor Garbage met uh, Stupid Girl. Het zit er bijna op het eerste uur. Tjonge, ja, jongen het gaat uh, snel. Uh, nou, even nog het laatste nieuws is uh, dat het uh, uh, morgen is het de dag van de stilte. Kunnen we dat oh. even uh, luisteren? Ja, zoiets. En, ja, en, uh, ja. Morgen is het begin van de wintertijd. De, winter, de tijd gaat één uur vooruit. En vannacht, dames en heren. Achteruit de... toch? Uh, achter. oost Voorjaar vooruit. Dat is het even op de rug. Ja. Oh, ja. En ja. najaar naar, naar achteren. Je hebt helemaal gelijk. Ik mag een uur langer slapen. Dat ja. is, uh, uh, maar vannacht. Als ik slaap, dan is er een gedeelte maansverduistering. En uh, eens even kijken, dat is een. De maan beweegt zich door de schaduw van de aarde. En zodat op een deel van het maanoppervlak geen direct zonlicht meer valt. Zo schrijft hemel.waarnemen.com. En dan lijkt het net of er een hap uit de maan is genomen. En deze eclipse is in zijn geheel zichtbaar vanuit Nederland en België. En ik noem ik er even bij dat België, dat wordt ook zo geschreven... voor onze luistervrienden in België. Ah, dus, nou, dat is jouw familie. Ja, ja, ja. ja. <laughs> We gaan naar het nieuws. Oké. Okay. Uh, wat heb je tot het nieuws? Titio, come along. Oh, lekker. Maar ik zie even, nog even voor je nagekeken. Het is volle maan, precies om 22 uur 22 vannacht. Oké. Okay. Dan weet je dat al. Oost, nou, dat valt mee. Kun je even nog je wekker zetten? Ja. En in de Ether op 106.9. Straks meer. 3FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3